6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Oorlog tegen terrorisme gaat door, ondanks dood Bin Laden. Defensie blij met de einde zaak Kroon. En waterschappen voorbereid op maatregelen tegen droogte. <tieden> De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt dat de oorlog tegen het terrorisme niet ten einde is met de dood van Osama Bin Laden. Het gevecht tegen Al-Qaeda gaat onverminderd voort. Clinton zegt dat de inspanningen zelfs worden verdubbeld. Ze roept de Taliban op om de banden met Al-Qaeda te verbreken en te kiezen voor een vreedzaam politiek proces in Afghanistan. Al-Qaeda-leider Bin Laden werd vannacht door Amerikaanse commando's gedood in een onmuurde villa in Pakistan. Ruim 30 commando's zouden in het geheim zijn ingevlogen vanuit Afghanistan. Bin Laden zou zich niet hebben willen overgeven en werd daarop twee keer in zijn hoofd geschoten. Diverse Amerikaanse bronnen melden dat het lichaam van Bin Laden vervolgens in zee is gegooid... omdat de VS niet wilde dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. Uit DNA-onderzoek is inmiddels gebleken dat het voor 99,9% zeker is dat de VS Bin Laden heeft gedood. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft laten weten... Dat Al-Qaeda de dood van Osama Bin Laden vrijwel zeker zal proberen te wreken. Volgens de CIA betekent zijn dood niet dat de terroristische beweging ook ophoudt te bestaan. Op de Amerikaanse actie is veelal positief gereageerd, maar er zijn ook negatieve reacties. Onder meer de Egyptische moslimbroederschap. De Taliban en Hamas hebben de actie veroordeeld. Het ministerie van Defensie is blij met de beslissing van het openbaar ministerie... om geen hoger beroep in te stellen in de zaak Marco Kroon. Voor kapitein Kroon is daarmee een eind gekomen... aan een lange periode van onzekerheid, zegt het ministerie. Hij kan dan ook gewoon weer bij Defensie aan de slag... en binnenkort wordt besproken op welke manier. Marco Kroon behoudt zijn militaire Willemsorde... voegt het ministerie daaraan toe. Het OM ziet af van hoger beroep omdat het niet denkt... dat het gerechtshof Kroon wel zal veroordelen voor drugsbezit. De rechtbank had Kroon alleen veroordeeld voor het bezit van... en de handel in stroomstotenwapens. Bij een veroordeling voor drugsbezit... was Kroon automatisch uit het leger ontslagen. Waterschappen bereiden maatregelen voor wegens de aanhoudende droogte. Een daarvan is dat boeren hun velden en gewassen niet meer mogen besproeien met oppervlaktewater. Rond Gouda, bij Den Haag en in de buurt van Amsterdam, dreigt verzilting van het oppervlaktewater. Onder meer de lage waterstand in de Rijn zorgt ervoor dat zout-Noordzeewater makkelijker kan binnenstromen. Hoogheemraadschap Rijnland regelt de aanvoer van zoetwater om verzilting te voorkomen. De zoutwater is slecht voor de gewassen. Het KNMI verwacht dat de droogte nog wel even aanhoudt. Op dit moment is volgens de Unie van Waterschappen nog nergens sprake van noodsituaties. De maatregelen worden aan het einde van de weken van kracht als de droogte aanhoudt. Griekenland gaat streng optreden tegen belastingontduikers. De regering heeft een speciale officier van justitie aangesteld... en er komen hogere boetes voor het omkopen van belastinginspecteurs. Griekenland hoopt zo miljarden euro's meer aan belasting binnen te halen... en op die manier de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds tevreden te stellen. In ruil voor 110 miljard euro aan noodleningen eisen de EU en het IMF... dat Griekenland zijn belastingstelsel moderniseert. De Griekse minister van Financiën hoopt dat Griekenland meer tijd krijgt... om de leningen terug te betalen tegen een lagere rente. De looptijd is eerder al opgerekt, van 3 naar 7 jaar... en de rente is al eens verlaagd van gemiddeld 5 naar 4 procent. Militairen van de landmacht helpen bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorrel. Ze worden onder meer ingezet bij het omwoelen van de humuslaag... om te voorkomen dat de brand ondergronds voortwoekert. Het vuur is inmiddels wel onder controle. Naast de gewone blushelikopters is ook een Chinook-helikopter ingezet. Die kan per vlucht 10.000 liter water vervoeren. De Rabobank gaat aangifte doen van de aanval... die onbekenden vanochtend hebben gedaan op de website van de bank. Sinds 8 uur vanochtend kunnen klanten van de Rabobank... niet of nauwelijks online bankieren... In februari was er ook al een cyberaanval. Toen kwam de hele site van de Rabobank plat te liggen. Ook daarvan heeft de bank vanochtend aangifte gedaan. Waarschijnlijk hebben hackers vanochtend expres een grote hoeveelheid data... naar de servers van de Rabobank gestuurd, waardoor de site vastliep. Volgens de bank zijn de gegevens van alle klanten veilig. Het weer. Vanavond helder, het koelt snel af. Minima vannacht rond 6 graden in het zuidwesten tot 1 graad in het oosten. Overal is er kans op vorst aan de grond. Morgen is het weer zonnig, maar met een matige noordoostenwind blijft het fris. Van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Woensdag verandert er weinig, maar vanaf donderdag wordt het geleidelijk wat warmer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Vanwege de meivakantie stelt de spits niet veel voor. Er staat slechts in totaal 46 kilometer file. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Onderweer op de A4 naar Den Haag, bij Rijswijk. is staat drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten... Op de A9 richting Amstelveen, bij knooppunt Rotterpolderplein... staat 5 kilometer en daar is de rechterrijstok dicht. En op de A16 richting Rotterdam, daar is het misgegaan... bij knooppunt de Bergseplein. daar staat 4 kilometer... en ook daar is de rechterrijstok afgesloten.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 Kijk snel op de telefoongidswebsites.nl. Websites van de telefoongids. Laat klanten met u klikken. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carrasso. Goedenavond. Zes minuten over zes. Er wordt een nieuwe verklaring van president Obama verwacht. Wellicht komend half uur.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 de bekendmaking van de dood van de meest gezochte terrorist werd met gejuich ontvangen door het Witte Huis. 10 years that we've been trying to find him and and we finally did and it makes me proud to be American. I never thought this night would come that we would actually catch or kill bin Laden. Ook vreugde bij regeringsleiders elders in de wereld, ook bij onze eigen premier Mark Rutte. Ik denk dat het voor de wereld heel belangrijk is dat dit symbool van eh, extremistisch terrorisme, dat dat symbool nu weg is. Maar laten we onszelf niets wijsmaken. Daarmee is de dreiging van terrorisme natuurlijk nog niet verdwenen. Na president Obama was de Amerikaanse minister Clinton... van Buitenlandse Zaken de eerste van Obama's regering, die reageerde. Ze zei dat de strijd tegen terreur hiermee nog niet voorbij is. Je kunt ons niet out. Je kunt ons niet but maar je kunt de keuze maken om al-Qaeda te participate en te in een peaceful political proces. Neem deel aan het politieke proces en kies niet voor terreur. Volgens Clinton is dat de les die terroristen moeten trekken... uit de dood van Bin Laden. Correspondent Wilma van der Maten is in Pakistan. Daar zijn nog veel vragen over hoe het kon dat Bin Laden... zo lang ondergedoken kon zitten in een gebouw dat redelijk opviel. Het ging om een, een, een grote compound op het platteland van, van Pakistan... Er was geen televisie, er was geen telefoon. Het was heel duidelijk een plek waarvan ook de buren die daar in de omstreken woonden zeiden van... het was een plek die duidelijk was opgezet om iemand te verstoppen. En kan het dan zo zijn geweest dat die geheime daar helemaal niets van wist? Dat de politiek er helemaal niets van wist? Dus er zijn ook wel heel veel twijfels en heel veel vragen vandaag... hoe het toch kan dat die Pakistanen het zo ongelooflijk verknald hebben? En journaliste Joni de Rijken was vanmiddag vlakbij het gebouw waar Bin Laden woonde. Ze sprak daar met buurtbewoners en die hebben gemengde gevoelens over zijn dood. Ja, hij komt voor de mensen op die door de westerse troepen dan worden gedood. En uh, zij zagen hem als een vrijheidsstrijder. En zij waren uh, om die reden niet blij met zijn dood. Maar ze hoopten allemaal wel dat het nu afgelopen zou zijn. Dat het zoiets van, uh, nou, als de man dan dood is... laat het dan alsjeblieft stoppen en laat de Amerikanen... maar zo snel mogelijk naar huis gaan dat wij hier eindelijk gerust krijgen. En de buren van Bin Laden hebben de geheime operatie gezien... en vertelden tegen de rijken dat de Amerikanen ook twee vrouwen uit huis haalden. De buren eigenlijk die zeiden dat er twee vrouwen waren, Arabische vrouwen, volgens deze mensen... waarvan er één gedood zou zijn en één zou uh, meegenomen zijn... in een helikopter die was gewond. Um, en dat is wat wij van de mensen hebben gehoord. Al dus Joni de Rijke, dus in het dorpje waar Osama Bin Laden is gepakt en gedood. Voor meer details wellicht nu president Obama. Hij houdt opnieuw een toespraak in het Witte Huis rondlinker. Ja, president Obama, die, uh, het is voor het eerst dat hij weer zich weer laat zien na die uh, dramatische mededeling gisteravond. Uh, dit was een geplande bijeenkomst waarin uh, uh, een aantal bewindslieden een medaille zouden krijgen. Maar uiteraard kwam hij ook terug even kort op de dramatische mededeling die gisteravond deed. Hij zei, het recht heeft echt zijn beloop gehad. De wereld is een veiliger plek geworden nu Bin Laden is omgekomen. En als Amerikanen kunnen we trots zijn. We hebben laten zien dat als we de schouders eronder zetten, dan kunnen we echt alles. Hij verwees ook kort naar de ontlading voor de poort van het Witte Huis en bij Ground Zero en zei dat dat ook aantoont hoe emotioneel betrokken de Amerikaanse bevolking is geweest bij de uitschakeling van Bin Laden nu bijna tien jaar na de aanslag op 11 september. En zijn er, uh, rond nog details bekendgemaakt die we eerder nog niet hebben gehoord? Ja, volgens de website Politico, die hebben een reconstructie gemaakt... was het echt uh, op zondagmiddag buiten gewoon gespannen op het Witte Huis. Want de operatie, uh, die militaire operatie in Pakistan... werd daar live gevolgd via een videoverbinding. Dus zag president Obama echt met eigen ogen ook hoe het bijna misging met die operatie. Want het was de bedoeling dat militaire commando's via een touw... zouden landen op dat terrein waar Bin Laden was. Maar toen bleek dat de helikopter een mankement had. Nou, de piloot wist dat ding aan de grond te zetten. En de actie werd uiteindelijk natuurlijk toch voor de Amerikanen een succes. Maar de reden dat de operatie vervolgens 40 minuten heeft geduurd... was dat die commando's explosieven moesten vastmaken aan de helikopter. En toen dat ding hebben opgeblazen... en ze zijn uiteindelijk via een andere helikopter uh, die snel was gestuurd... Weggekomen, maar je kunt je voorstellen hoe gespannen die momenten werden gevolgd in het Witte Huis. En vooral in de Arabische landen wordt er nu aan getwijfeld of Osama ja. Bin Laden wel echt dood is. Wat doet de regering daaraan om dat beeld bij te stellen? Ja, die discussie die begint ook langzaam maar zeker te komen. Er zijn nu al mensen die kritiek hebben. Uh, die zeggen van waarom hebben we uh, het lijk van, van Osama zo snel in de zee uh, gegooid? Waarom hebben we hem een zeemansgraf gegeven zo snel? Dus het debat is in volle gang, over, ook in het Witte Huis... over het vrijgeven van meer informatie. Hè? Meer bewijs dat Bin Laden echt dood is. Uh, het afgelopen uur hebben we gehoord dat het DNA-onderzoek nu echt is afgerond. En dat dat positief is gebleken. Dus het was Bin Laden volgens uh, de artsen. Verder heeft een vrouw in Pakistan, die ook in die villa was aangehouden, bevestigt dat de dode man daar, eh, dat dat echt Bin Laden is. Desalniettemin komt de Amerikaanse regering misschien, wellicht snel al met foto's of video's eh, te denken van, aan bijvoorbeeld foto's van het vliegdekschip, waar op te zien is hoe het lijk van eh, Bin Laden te water werd gelaten. Dus die discussie is gaande, de uitkomst is nog niet zeker, maar het zou mij niks verbazen als er toch uiteindelijk beeldmateriaal komt van het lichaam van Osama Bin Laden. Ja, en dan komt vanuit het Pentagon het bericht dat dat voordat dat in zee is gegooid nog wel gewassen was, volgens de traditie. Heb, je, heb jij daar meer over gehoord? Nou ja, Het past in de lijn van de, de mededeling die uh, president Obama gisteravond ook deed. Hè. Dat uh, alles, de omgang met het lijk van uh, Osama Bin Laden... dat dat is gebeurd volgens uh, islamitische rituelen. Heel duidelijk ook een, een signaal aan de, aan de islamitische wereld... dat de oorlog tegen Bin Laden geen oorlog was tegen de islam... maar tegen een terroristische organisatie genaamd Al-Qaeda. En dat de, de leider van die organisatie nu is gedood. Want Ron ik stel voor dat we nog heel even gaan luisteren naar Obama om te kijken of hij het nog steeds heeft over Bin Laden. Without the leadership of Bob Gates, Mike Mullen, Oscar Wright, uh today and yesterday would not have happened. Uh and their steadiness and leadership het nou, is dus toch de president die nog heel eventjes zegt dat hij trots is op de, de leiding van het Pentagon. Dat uh, datgene wat zich gisteravond heeft afgespeeld niet was gelukt zonder hun inzet. En dan volgt natuurlijk applaus. En dan gaat hij ook over op de orde van de dag. Het uitreiken van twee medailles aan twee veteranen van de Korea-oorlog... alweer heel lang geleden. Dat stond op de agenda. Dus het lijkt erop alsof president Obama... De, de, de opmerkingen over de actie tegen Bin Laden heeft afgesloten. Ron Linker, ik dank jou vanuit Washington. Dus Het laatste nieuws over die actie tegen Bin Laden. We gaan eens kijken wat er verder voor reacties zijn in de wereld. Bijvoorbeeld Duitsland... Correspondent Wouter Meijer die sprak eerder daar met premier Rutte die op bezoek is. Maar we zijn ook wel nieuwsgierig, Wouter, naar hoe er in Duitsland op wordt gereageerd. Nou ja, met opluchting in de woorden bijvoorbeeld van bondskanselier Angela Merkel. Opluchting dat deze grote terrorist is uitgeschakeld. Maar tegelijkertijd dat, dat de strijd tegen het terrorisme hiermee natuurlijk niet is gestreden. Dat is altijd de andere kant van de medaille in de meeste reacties. Maar Angela Merkel die zei vandaag toch dat ze vooral tevreden is. Ze zei iemand die de islam en het geloof in het algemeen steeds heeft misbruikt. Als voorwensel om zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien. Dat diegene nu is uitgeschakeld, dat is goed nieuws. Er gab vor – das war immer Bin Ladens Maßstab im Namen des Islam – zu handeln. Aber es war eine Verhöhnung dieses Glaubens. Es war eine Verhöhnung auch jeder anderen Religion auf dieser Welt. Bin Laden wollte einen Keil des Hasses zwischen den Menschen treiben. und Das wollten wir nicht zulassen, und das werden wir nicht zulassen. Nun ist klar, dass dieser Kopf des Terrors keine weiteren Anschläge mehr in Auftrag geben kann, en dat is schlicht een goede bericht. Goed nieuws, Aldus Merkel. Overigens heeft haar woordvoerder in zijn eerste reactie op Twitter ook Obama geschreven. Obama is verantwoordelijk okay. voor duizenden doden in plaats van Osama. Ja, goed, die vergissing is dus vaker gemaakt uh, vandaag. Nu heeft de CIA gewaarschuwd voor vergeldingsacties vanuit de al Qaeda. Um, je hebt natuurlijk Duitse militairen die al een tijd aanwezig zijn in Afghanistan in de provincie Kunduz. Maakt de Duitse regering zich nu zorgen over de veiligheid van die militairen? Ja, natuurlijk. Maar dat doen ze altijd al. Hè. De, de waakzaamheid daar bij die troepen is altijd al erg groot. Maar dat is inderdaad, wat ik net zei, de, de tweede kant, de andere kant van de medaille. Dat de waakzaamheid blijft geboden. En dat ook die Duitse inzet in de Kunduz uh, volop doorgaat. Dat minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken die zei... We, hebben, we zijn niet naar Afghanistan gegaan om daar tegen één man te vechten. Dat bedoelt natuurlijk Osama. En we moeten voorkomen dat Afghanistan ooit weer een land wordt... waar andere terroristen zich schuil kunnen houden. Er is uh, verder... Uh, niks bekendgemaakt over extra waakzaamheid voor die Duitse troepen in Afghanistan. Maar hier in Duitsland worden wel degelijk extra maatregelen genomen bij de Amerikaanse troep. Want de Amerikanen hebben hier nog steeds veel bases in Duitsland en die worden extra bewaakt vanaf vandaag. Ja, en, en er was ook wel al extra paraatheid in Duitsland? Ja, er was voor andere dingen, was er al stations, luchthavens, dus was al extra paraatheid. Je moet eigenlijk bedenken dat Duitsland de afgelopen tien jaar, Godzijdank, niet is getroffen door zo'n islamitische aanslag, zoals andere westerse landen, maar dat de hand van Osama bin Laden hier natuurlijk altijd wel duidelijk zichtbaar is geweest. Dat begint al tien jaar geleden met die aanslagen van 11 september 2001. Want die vliegtuigkapers, die woonden daarvoor voor een groot deel in Hamburg. Hier hebben ze hun, hun plannen beraamd. En er zijn nog steeds weer van die terreurcellen opgedoken met directe banden met Al-Qaeda. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld nog drie verdachten opgepakt in Düsseldorf en Bochum... die een grote aanslag zouden hebben willen plegen. En ook daar is de recherche ervan overtuigd... dat ze hun opdrachten rechtstreeks uit Pakistan kregen... en rechtstreeks van de top van al Qaeda. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Zometeen los van Bin Laden ook nog ander nieuws. Teleurstelling bij Willem II, een dag na de degradatie. John Sohoka bij de ANWB. Mijn vakantie en daardoor zit een minder drukke spits. Staatskracht is 39 kilometer op dit moment. Nog wel veel vertraging op de A4 naar Delft. Want dat komt door een ongeluk bij Rijswijk. Het staat 6 kilometer. En van de vier rijstoken zijn er twee afgesloten. En op de A9 richting Amstelveen staat nog 3 kilometer... bij knooppunt Rotterdam na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En ook op de A16 richting Rotterdam... staat nog 3 kilometer bij knooppunt de Bregseplein... door een ongeluk. En ook daar zijn alle rijstoken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Dan hebben wij ook de reacties in de Arabische wereld op de dood van Bin Laden. Correspondent Nicole Vever in Jordanië. Nicole, um, als je kijkt naar de reacties die vandaag zijn losgekomen van de Arabische leiders... hoe zou je die dan willen samenvatten? Nou, Het zijn er weinig en eigenlijk allemaal heel gematigd. Een paar mensen hebben wat gezegd. En het is eigenlijk wel te verklaren omdat... Ja, op straat, de, de, de bevolking in alle landen, daar bestaat wel sympathie voor een deel van de opvattingen van Osama Bin Laden. Niet voor de methodes, maar wel voor de opvattingen. Bijvoorbeeld uh, zijn verzet tegen westerse uh, inmenging, uh, bezetting van uh, islamitische grond, hè, waar Al-Qaeda tegen strijdt En, heel belangrijk, uh, de kritiek op de Arabische leiders, die daar niet tegen vochten. En die eigenlijk zo druk bezig zijn met uh, uh, op hun eigen troon te blijven zitten, dat ze de belangen van de bevolking uh, ja, uit het oog hebben verloren en uh, hun bevolking onderdrukken. Nou, dat zijn uh, denkbeelden die op straat weerklank vinden. En op dit moment is het niet het moment om daarover in, uh, in discussie te gaan met, uh, met de bevolking. En dan is er ook nog het nieuws uh, dat het lichaam van Osama Bin Laden in zee terecht is gekomen. De Amerikanen zeggen wel dat ze de islamitische regels in acht hebben genomen voordat ze dat deden. Afgelopen uur werd bekend dat ze het, het lichaam bijvoorbeeld gewassen hebben. Aan boord van het vliegtuig, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Nou, dat vindt men echt een, een groot schandaal. Uh, Osama Bin Laden was, was natuurlijk een, een beleidend moslim. En uh, door hem een zeemanschaf te geven... ja, dat is in strijd met alle islamitische regels. Stel voor dat iemand op een lange zeereis is... en dan overlijdt en het kan niet anders, oké. Okay. Maar uh, deze man is aan, aan, op, op land overleden. En uh, om dan te zeggen dat de islamitische regels zijn gerespecteerd... ja, hier is heel veel kritiek op. En ook bijvoorbeeld van de leiders van de Asshar Moskee in Egypte. Dat is een belangrijk uh, religieus centrum voor uh, moslims, niet alleen in Egypte, maar ook in andere landen. Dus ja, hier is men eigenlijk best wel uh, kwaad over. Ja, en, en, en wordt er ook getwijfeld aan, aan de waarheid van, van dit hele gebeuren in, in Pakistan? Nou, er zijn natuurlijk geen foto's, er zijn geen beelden en wie beweert dit allemaal dat zijn de Amerikanen. En de Amerikanen zijn nog niet de meest betrouwbare bron hier in de regio. Kijk, er zijn hier natuurlijk ook heel veel mensen die geleden hebben onder het geweld van Al-Qaeda. In Irak zijn veel aanslagen gepleegd. Ook hier in Jordanië zijn er veel nabestaanden van mensen die bij een aanslag om het leven zijn gekomen. Dus ook hier zijn er mensen die, die blij zijn dat uh, uh, hij verder geen schade aan kan richten. Maar veel mensen die durven het gewoon niet te geloven. Deels, deels zijn dat mensen die met hem sympathiseren, die die zeggen van nou dit kan niet waar zijn. En anderen die hebben gewoon heel veel vraagtekens hoe dit is gelopen. Is de man geëxecuteerd? Heeft er een gevechten uh, plaatsgevonden? Uh, ja, en veel mensen zeggen ook het feit dat hij nu is uh, dood is, dat betekent niks voor de kracht van al Qaeda zelf. Eigenlijk is het een mooie dood. Hij is als martelaar gestorven. En hij vergeerde eigenlijk al als een soort inspiratiebron voor uh, zijn volgelingen. Ja, en dat kan hij gewoon blijven. Ja, zeg, En Nicole, dan komt nu het laatste nieuws binnen van, vanuit een, uh, een, een official uh, van, van het Amerikaanse ministerie van Defensie. En die zegt, Bin Laden um, hebben we wel in zee moeten gooien... want er was geen enkel land dat hem wilde hebben, dat zijn lichaam wilde ja. hebben. Is dat aannemelijk? Nou, het zou kunnen. Kijk, Saoedi-Arabië, het verhaal gaat dat Saoedi-Arabië gevraagd is... van: willen jullie het lichaam van... Deze Saoedier Osama Bin Laden, is geboren in Saudi-Arabië. Terugnemen en daar begraven. En de Saoediërs die zouden hebben gezegd, nee bedankt. Nou, daar kan je je iets bij voorstellen. Want dan heb je een soort bedevaartsoord op Saoedische grond. Nou, daar zitten ze daar absoluut niet op te wachten. Uh, maar ja, van wie komt dit nieuws weer? Ik heb het nu geen enkele Saoedische official horen zeggen. Het nieuws komt weer uit een. Vanuit Afrikaans Amerika. Ja, precies. En uh, ja, dus wordt ook daar weer aan getwijfeld. Nicole Vever, dankjewel voor jouw overzicht van de Arabische reacties. Dan naar New York. Nieuwsuur-correspondent Tom Klein is daar. Tom, uh, jij was daar ook gisteravond laat. toen een juichende menigte de straat opging. Je beschreef een uurtje geleden dat het uh, inmiddels wat rustiger was. Dat de dag uh, eigenlijk als redelijk normaal is begonnen daar. Maar wordt er vandaag nog iets uh, georganiseerd op Ground Zero? Nee, volgens mij niet. Ik, ik kijk, sta er nu en ik kijk om me heen. Het is inderdaad wel iets rustiger behalve die enorme hoeveelheid pers. Ik sta nu vlakbij brug, oud-burgemeester Giuliani. Die is hier wel naartoe gekomen Van alle pers. Staan er staan heel veel bouwvakkers omheen die foto's van hem maken. Bouwvakkers die aan de, aan de nieuwe torens werken. Er zijn wat verkopers van Amerikaanse vlaggen en wat nabestaanden met, uh, met foto's. Maar ik heb verder niet gehoord dat er nog iets georganiseerd gaat worden. En... Dat komt ook wel een beetje door het gevoel dat hier overheerst dat euh, ja, men is blij, maar om het nou eindeloos te gaan vieren, dat, ja, dat, dat wil men toch eigenlijk ook niet gaan doen. Nee, en, en weet je, je hebt het over nabestaanden die bijeenkomen bij Ground Zero, maar ook niet of die op andere plekken bij elkaar komen? Nee, er is een, een, een, een vereniging van nabestaanden, die, die, die directeur daarvan die heeft vanmorgen voor ABC-televisie gereageerd, ook allemaal heel ingetogen, van nou ja, laten we uh, allemaal ons verdriet uh, verwerken. En kijk in september, dan uh, op 11 september, tien jaar later, is hier natuurlijk de grote herdenking. En daar zijn natuurlijk allemaal dingen voor samenkomen en allerlei dingen worden daarvoor georganiseerd. Maar vooralsnog is het nu erg, uh, ja, zoals we het hier noemen, erg low-key. En je noemde net Giuliani, heeft hij nog gesproken of komt hij daar alleen maar op verzoek van de cameramensen? Nee, hij komt denk ik op verzoek van de cameraman. Hij loopt nu naast me naar de volgende camera, oh. waar hij snel uh, een microfoontje omkrijgt. Hij wordt gevolgd door ongeveer 15 andere camera's. Ja, ik wou net zeggen, uh, kan uh, je hem dus... wat vragen? Uh, nee, ja, nee, hij staat nu weer te praten voor NBC-microfoontjes die ik staan. En, uh, ja, dus hij maakt echt een, een rondje langs alle, alle vaste camera-standpunten die hier staan. Wellicht zien we hem nog vanavond in het Dank Dankjewel. Tom Klein vanuit okay. New York. Dag. Dag. Nou, dan dat andere nieuws, het voetbal. Het is een uh, zware klap voor het betaald voetbal in Tilburg. Willem II degradeerde naar de eerste divisie na een 4-0-nederlaag tegen FC Twente. De ploeg uit Tilburg speelde op het hoogste niveau sinds 1987. Een dag nadat de degradatie een feit werd... moest er wel weer gewoon worden getraind natuurlijk. Makkerlij kijkt op zijn horloge. Het is gedaan in Enschede en niet alleen dat. Willem II. Willem II. Willem 2. Willem 2. II Willem 2 is gedegradeerd. Gedegradeerd. Degradeerd. Dat zal erg veel pijn doen in Tilburg. Dat Willem II degradeert. Dappere strijders stoere knapen uit Tilburg. Het is de dag na de dag waarop het doek definitief viel voor Willem II. Het stadion ligt er verlaten bij. Achter het stadion het trainingsveld. Waar de selectie het rustig aan doet... Nou, gelukkig deden wij alleen maar voetvolle uh, vandaag. Want uh, trainer John Veskens, wat doe je eigenlijk met zo'n groep een dag na de degradatie? Nou, we hebben natuurlijk de wedstrijd uh, nabesproken van gisteren. Uh, situatie besproken, uh, nu eenmaal toch uh, het feit is dat we gedegradeerd zijn. En vervolgens uh, heb ik wel aangegeven dat we nog uh, drie weken verder moeten. En uh, die drie weken moeten we wel uh, met uh, 100% inzet en uh, beleving uh, met elkaar uh, uh, doorkomen. Proberen om de draad weer op te pakken. Tijdens een training, die wordt gade geslagen door een aantal oersupporters supporters vanuit de dugout. Die zijn wat gelaten. Iets met de al ziet komen, dan bent er nooit iemand die je ziet sterven. En het er jaren over doet, dan weet het ook. En toch, er was nog wat hoop. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Twente. Ja, wij wilden zeggen Twente. Nu het zover is, geen tranen. Het gebeurt, het gebeurt hè? Want Willem II is een club van ups en downs. Dus uithalen of nu beginnen. Gelatenheid dus bij de supporters. Hoe is het bij de spelers? Arjen Swinkels. Ja, het doet pijn. Ik wil ontwijken mijn club en uh, dan vind ik het heel erg dat ik uh, met mijn eigen club uh, moet degraderen. Ja. En uh, ja, ik neem maar dat het de komende dagen wel uh, een plaatsje krijgt en dat je weer verder moet. Want uh, je hebt ook nog nak en je wilt het seizoen wel goed afsluiten voor de supporters en voor onszelf. En uh, daar ga je dadelijk weer door naar werk. Dat is de man met het clubhart. Dan heb je ook nog de aanvoerder Yevgeny Levchenko... die gisteren hard uithaalde naar de leiding van de club. Hij had al eens aan de bel getrokken in de winterstop. Het deugde niet, het beleid van de club, de structuur. En hij lijkt zich te realiseren wat een impactdegradatie heeft... voor een club als Willem II. Als je heel snel terug wilt komen, dan moet je echt structuur inbouwen. En vooral met duidelijke hand regeren hier. Want anders, uh, ja, anders lukt het niet. Wat je ook wel eens hoort is dat ze zeggen van ja, misschien is het ook wel goed. Degraderen, helemaal vanaf nul, weer naar boven komen. Zie je dat ook zo? Nee, absoluut. Ik zie dat absoluut niet zo. Ik denk dat als je niet degradeert is het veel makkelijker op te bouwen. Want, uh, want als je degradeert moet je echt volledig uit nul opbouwen. En dat is vaak heel moeilijk. En de vraag is dan met wat voor ploeg. Want er dreigt een groot aantal spelers te vertrekken. Ik heb nog steeds geen duidelijkheid. Ik heb ook uh, mijn... Uh... Persoonlijke carrière mijn en mijn ambities en doelstellingen. Nog een paar weekjes en dan eindigt een dramatisch seizoen voor Willem II. Wat rest, dat is met een positieve blik kijken naar de toekomst. Willem II blijft altijd bestaan. Je bent supporter, niet voor even. Maar je bent gewoon voor heel je leven en dat is gewoon met Willem II. Dat mag gewoon nooit weggaan. Edwin Cornelissen hoorde u een verslag over Willem II gedegadeerd. Daarmee sluiten we dit Radio 1-journaal af van maandag 2 mei. Zometeen avondspit van WNL. Alex de Vries, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Nou, onze verslaggever die is op zoek gegaan naar het DNA van Osama Bin Laden... en om in oorlogssferen te blijven. Het werk van pizzakouriers kan en moet blijven en veiliger. En we kijken naar de toekomst van de dodenherdenking. Na het nieuws, weer een verkeer.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 Autofabrikant Saab wilde productie binnen een week weer opstarten. Ruim 3,5 week geleden kon Saab, eigendom van het Nederlandse Spijker, geen auto's maken. Omdat leveranciers weigerden onderdelen te leveren vanwege betalingsachterstanden. Die problemen zijn nu opgelost, zegt Spijker. Het bedrijf krijgt een lening van 30 miljoen euro van een Fins investeringsfonds. Het ministerie van Defensie is blij met de beslissing van het openbaar ministerie... om geen hoger beroep in te stellen in de zaak Marco Kroon. kapitein Kroon is daarmee een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid, zegt het ministerie. De drager van de militaire Willemsorde kan dan ook gewoon weer bij Defensie aan de slag. En waterschappen bereiden maatregelen voor vanwege de aanhoudende droogte. Een daarvan is dat boeren hun velden en gewassen niet meer mogen besproeien met oppervlaktewater. Onder meer de lage waterstand in de Rijn zorgt ervoor... dat Zuid-Noordzeewater makkelijker kan binnenstromen. En dat is slecht voor de landbouw. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Krol. En die droogte is voorlopig nog niet voorbij. Niet de komende 24 uur, maar ook niet de komende week... en ook niet de komende twee weken. Want het blijft gewoon van dat hele prachtige weer. Alhoewel het vandaag koud was. Dat is het vanavond ook. Dat is het vannacht. De wind die zwakt wat af. Ik denk dat de temperatuur op een heleboel plaatsen... 1, 2 graden maximaal boven 0 is. Misschien zelfs dat het hier en daar eventjes vriest. Zeker aan de grond zal het vriezen. Dus zet u de geraniums of op een hoge tafel of binnen. Of dekt u ze af. En dan morgen overdag, een prachtige zonnige dag, ongetwijfeld een paar stapelwolken. Er waait een matige noordoostelijke wind, matig. Vandaag was windkracht 6. Ik denk dat het morgen een dikke windkracht 4 zal zijn. En het wordt eh, van noord naar zuid gezien zo'n 13 tot 16 graden. Een frisse dag, omdat het minder hard waait, zal het toch iets minder koud aanvoelen, denk ik. Woensdag hebben we meer bewolking, meer stapelwolken. En vooral in de oostelijke helft van het land zouden die zo groot kunnen zijn dat er zelfs een bui mogelijk is. Het wordt dan niet warmer dan 13, 14 graden. Maar daarna herstelt het weer zich. En die buien zetten geen zoden aan de dijk hoor. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het weer zon overgoten De wind draait naar het zuidoosten. trekt iets aan, er wordt warmere lucht aangevoerd. En zaterdag en zondag komen we weer ruim, ruim, ruim boven de 20 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits loopt op zijn eind. Zeven files nog, 24 kilometer in totaal. Twee opvallende files nog door ongelukken. Op de A4 naar Delft. De het Prins Prinsklausplein en Rijswijk nog vier kilometer. Van de vier rijstroken zijn er twee eieren afgesloten. En op de A9 al maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein nog vijf kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits Alex de Vries. Bin Laden dood zijn DNA leeft en eindelijk pinnen bij de pizza courier handig en ook veiliger. Ja, een hele avond Live vanaf de WNL-redactie zijn we bij je tot 7 uur. En welkom dus bij Avondspits. Dit is de dag, dit is de day die gedomineerd is door de dood van de meest gezochte terroristenwereld. Goedemorgen. Osama Bin Laden is gedood. De Verenigde Staten zijn in het bezit van zijn lichaam. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Osama bin Laden is tot. In Washington und New York feierten jubelnde Menschen den Tod Bin Ladens. Er gilt als verantwortlich für die Anschläge vom 11. September 2001. is Goedemiddag, bijna tien jaar na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten hebben de Amerikanen hem te pakken, hun volksvijand nummer één, Osama Bin Laden. Ja, het lichaam van de meneer Laden, zoals oud-minister Witlandse Zaken Ben Bottom altijd noemt, is via DNA-onderzoek geïdentificeerd. De Amerikaanse regering die laat weten dat het voor 99,9% zeker is dat het ook gaat om het lichaam van Osama. En voor zo'n DNA-onderzoek is er natuurlijk vergelijkingsmateriaal nodig. De vraag is, hoe zijn de Amerikanen daar gekomen? En tegenover mij zit onze verslaggever Wieger Hemmer. Hi, Wieger. Dag, Alex. Uh, dit was de vraag die jou vandaag heeft bezighouden. Ja, ja, en niet alleen mij. Uh, veel meer mensen. Daar kwam mm -hmm. ik al vrij snel achter toen ik het uh, internet afstruinde. De grote vraag inderdaad, ja, hoe komen ze nou aan dat vergelijkingsmateriaal? Op een gegeven moment stuitte ik op, op een uh, Amerikaanse site. En er stond, where did they get the original sample to mm -hmm. compare it to? En toen dacht ik, hé... Hey, dat was ook mijn onderzoeksvraag. Nou, daar werd de Heftig, hevig over gediscussieerd. Een aantal. Uh, Zoals? Nou, een aantal voorbeelden. Mensen die dachten, ik weet het wel. Uh -huh. Een hairbrush years ago, zei een nog jonge man. Toen dacht ik, ja, een haarborstel. Niet echt overtuigend, hè? Vond ik niet. Nee. Uh, lees maar verder. De chin, zijn kin. Nou, die kennen we van Osam Osama Bin Laden. Of kennen we eigenlijk helemaal niet? Want we zien alleen die grote baard. Ja, precies. Die baardhaar, wanneer zouden ze die dan uh -huh. uh, gevonden hebben? Uh, de meest komische in de minst waarschijnlijke was toch wel dat het kwam via Monica Lewinsky. Ah, daar is ze weer. Daar is ze weer. <laughs> Toen dacht ik, nou als dat het geval is, dan had Bill Clinton mm -hmm. uh, Obama wel eerder ingelicht. Dus ja, eigenlijk was dat een uh, weinig vruchtbaar onderzoek uh, voor mij. En dat, ja, ik werd een beetje pessimistisch, zeker ook nadat ik uh, wat uh, Nederlandse uh, instellingen uh, gebeld had. Bijvoorbeeld Instituut Klingendaal. Amerikaanse ambassade nog even gebeld. Amerikaanse ambassade gebeld en allemaal zijn ze. Hele goede vraag. Nou. Dat gaf me een goed gevoel. En maar... da, daar zit je dan ja, ja. met nul antwoord. We weten het niet. Toen dacht ik, nou, ik moet het anders aanpakken, want uh -huh. ik had nog wel meer vragen natuurlijk uh, over een andere boeg gegooid. Um, wat doen ze in die laboratoria? Want dat werd ook nog wel een beetje, daar werd ook schimmig over gedaan. Wat uh -huh. doen ze daar precies? Toen dacht ik, wij hebben in Nederland ook mensen die daar van alles weten, DNA-deskundigen. Uh, bijvoorbeeld Ate Kloosterman, en die wist me precies te zeggen wat ze daar doen. Wat er wordt gedaan is dat er een uh, onherkenbaar slachtoffer is. Of een slachtoffer waar je graag de identiteit van wil weten. Daar kun je een DNA-profiel voor genereren. Maar dat moet ook ergens mee vergeleken kunnen worden. Dat kan worden vergeleken met het DNA-profiel van de persoon van wie je denkt dat het is. Maar dat moet je wel tot je beschikking hebben. Je kunt dat vergelijken met DNA-profielen van eerste graads familieleden. Die moet je wel tot je beschikking hebben. Heb je dat allemaal niet, dan kun je altijd zo'n DNA-profiel nog in een uh, DNA-databank opnemen. Een DNA-databank voor vermiste personen over dat vergelijkingsmateriaal. Weet u op dit moment al uh, met wie ze dit DNA gaan vergelijken? Nee, dat weet ik niet. Nee, ah, de Kloosterman van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat is die. die wist het ook niet, hè? Nee, nee. Ja, goed, mijn pessimisme werd heviger en heviger. Mm -hmm. Maar toen kwam ABC Nieuws met uh, de onthulling dat uh, Bin Laden is geïdentificeerd... Uh, door zijn DNA te vergelijken met dat van zijn zus, overleden zus, uh -huh. een aantal jaren geleden overleden in het ziekenhuis van Boston, uh -huh. Massachusetts. Uh, overleden aan een hersentumor. En er zijn monsters toen van haar hersenen afgenomen. En die zijn vervolgens vergeleken met het DNA van haar grote broer. En wat zei Klooseman daarover? Uh, ik heb het aan hem voorgelegd, dit zei hij. Het maakt het een stuk uitdagender als je bijvoorbeeld met een zus te maken hebt. Het liefst hebben we ook bij onze identificatiezaken heb je ouders of kinderen van degene die je wilt identificeren. Dat je een broer of een zus hebt, maakt het een stuk ingewikkelder. Uitdagender, ingewikkelder. Ja. Uh, het wordt dus daardoor bemoeilijkt? Ja, daar kan ik me ook voorstellen dat het identificatieonderzoek wat langer gaat duren... dan bij uh, als je een rechtstreekse vergelijking bijvoorbeeld kunt maken. Hoe lang is langer? Nou, dat kan in meerdere dagen langer duren. Dit zijn voor u natuurlijk wetenschappelijk gezien ook hele interessante ontwikkelingen, toch? Dit zijn, heel, dit zijn natuurlijk altijd heel interessante zaken, ja. Bijvoorbeeld ook met zo'n WTC-crash... Uh, had je toch hele speciale technieken, waren er nodig... om uh, de identificaties te kunnen rondmaken. Dus technieken die naar hele korte stukjes DNA kijken... Dan, die had je daar nodig, die technieken... omdat die uh, lichamen in verregaande staat van ontbinding waren... en ook gefragmenteerd waren. En door die inwerking van dat vuur was het DNA erg afgebroken. Had je speciale technieken voor nodig om van die mensen toch DNA-gegevens te krijgen. Een huidschilfer volstaat dat al? Een huidschilver, volstaat over het algemeen, ja. Een haar, een ja. stukje bot, een tand. Dat zijn eigenlijk dingen waar we op het ogenblik onze handen niet meer voor omdraaien. En als u nou dit onderzoek had mogen doen, het DNA-onderzoek van deze man... had u dat gedaan met, uh, met trillende handjes of was het business as usual geweest? Ja, het is wel een andere day uit die office dan, hoor. Ja, toch? <laughs> Nou, dat heeft wel veel. Dankjewel, Wieger. Uh, we gaan op een ander uh, veld schaken van het schaakbord uh, van het internationale uh, nieuws. Uh, aan, mijn aan mijn tafel zit ook onze eigen internetgoeroe Danny Mekisch. Goedenavond, Danny. Goedenavond, Alex. Altijd fijn dat je weer bent. Worden we weer slimmer van. Uh, vanochtend heb jij de kijkers van ochtendspits op Nederland 1... al bijgepraat over de berichtgeving hè, rond de dood van uh, meneer Bin Laden op de sociale media. Heb je nog nieuwe berichten gevonden? Om eerlijk te zijn, in de loop van vandaag zijn echt de vernieuwende berichten een beetje afgenomen. Vanochtend uh, liep het storm. Aan de ene kant zag je mensen die voor het eerst op de hoogte kwamen van wat er gebeurd is en ja. daar hun mening over wilden uiten. En natuurlijk ook echt belangrijke mensen zoals uh, presidenten, uh, minister-presidenten van verschillende landen, maar ook uh, ministers van buitenlandse zaken die hun eerste officiële uh, statements maakten. Nou, daar gingen de mensen op internet weer op in. Maar je ziet dat uh, nu het nieuws toch een beetje opdroogt en dat de speculatie toeneemt en tegelijkertijd ook mensen het leuk vinden om hier en daar een grapje ja, te laten op een gegeven moment. Nou, het wordt joliger, mensen worden ook een beetje zat. Je ziet ook steeds meer mensen die dan uh -huh. zeggen: van nou, uh, moet het hier nu nog steeds over gaan? De kanten uh, nou ja, stonden er dan niet allemaal vol mee, maar in ieder geval alle nieuwsbulletins wel. Kan het niet over iets anders gaan? Dus je ziet dat dat wat afkalft. Aan de andere kant uh, zie je aan de andere kant wel een, een discussie ontstaan van en nu verder. Want hè, ja. uh, dit wordt gevierd als een grote overwinning, maar voor hetzelfde geld uh, is het niet zo'n grote overwinning als het maar lijkt. Want voor hetzelfde geld zijn er nu allerlei andere mensen die op gaan staan omdat hun grote leider inmiddels niet ja. meer leeft. Nou ja, uh, voor we zover zijn, uh, de, de waren ook foto's en die bleken nep te zijn hè, van een dode uh, binnenladen. Ja, er is een foto gepubliceerd inderdaad. Daar hebben we het kort ook nog even over gehad vanochtend uh, in ochtendspits. En ja, op het eerste gezicht leek die foto al niet erg realistisch. Je kon zien dat het wel <laughs> een, een beetje... Uh, nou ja, maar goed, toch. ik zou zeggen, hij was wel mooi opgemaakt als lijk. Ja. Um, het gevaar van sociale media, want heel veel mensen geloofden het nou kijk, uh, op een gegeven moment uh, zeg maar op het uh, hoogtepunt vandaag op Twitter... dus ja. een van de sociale platforms... werden er 4000 berichten per seconde geplaatst over dit onderwerp. Mm -hmm. Nou, Je kunt je voorstellen, daar zit heel veel waarheid tussen... maar er zit misschien nog meer onzin tussen. En uh, dat is waarom sociale media niet losgezien kunnen worden... van uh, uh, traditionele journalistiek. Maar er was een verslaggever van de Amerikaanse actie tegen Bin Laden... zonder dat hij het zelf wist. Hè? Een Pakistanse IT-specialist ja. die in dezelfde dorp woonde. Ja. Uh, hij deed verslag van die actie. Helikopters, explosies... Um, dat zijn dan toch de krenten in de pap, want later bleek waar het om ging. Ja, absoluut. Nou, op dat moment wist nog niemand waar het om ging. Uh, op dat moment werd het bericht ook niet opgepakt. Achteraf kun je zeggen van, hé, hey, hij deed verslag van uh, dit onderwerp. Uh -huh. Wat natuurlijk wel even een probleem was, was van, ja, in hoeverre is zijn berichtgeving nou juist ja, en correct? Precies. En hoe ga je dat nou na? Ja. Nou, ja, goed, onder andere Persbureau Reuters is de betreffende man op gaan zoeken. En zo zie je dat dus traditionele journalistiek nodig is om de snelheid van sociale media toch naar een betrouwbaar punt te kunnen brengen. En een beetje af te remmen eigenlijk ook. Hè? En nou ja, een beetje afremmen zou ik niet willen zeggen. Misschien juist de goede kant op te sturen. Want als je het zeg maar, loslaat, niet valideert, dan kunnen mensen van alles nog wat gaan geloven. We zullen ook in de toekomst, althans voorlopig, de traditionele journalisten nodig hebben... om de snelheid die het internet ons brengt te kunnen voorzien van de traditionele betrouwbaarheid. Ik noem het de vruchtbare kruisbestuiving. Dankjewel Danny Mekic. Heel graag gedaan. Winkelen. Vrouwen willen daar ook wel wat verandering in. Dat zou hier op Radio 1. Maar eerst even de beurzen. De AIX sloot vanmiddag op 361 punten. Een stijging van ongeveer 0,4 Ik praat erover met Simon Wiersma van ING. Goedenavond Simon. Goedenavond. Ook op de financiële markt he, was zo beladen effect te merken. Wat stelt er nou eigenlijk voor en hoe lang duurt dat effect? Ja, dat laatste is heel erg lastig in te schatten. Ik kom straks nog even terug. Maar in eerste instantie reageerde men positief. Mm -hmm. Dat moet je zo zien dat in de prijs van aandelen zit ook een stukje risicopremie ingeprijsd. Uh -huh. En die risicopremie bestaat onder andere uit bijvoorbeeld hè, de kans op terroristische aanslagen. Nou, de markt reageerde zo dat op het moment dat uh, Bin Laden uh, dood werd verklaard... Uh, dat die risicopremie iets daalde, waardoor aandelen stegen. Ja, je zou zeggen, uh, andersom kan ook, hè? want uh, het gevaar voor vergeldingsacties. Nou ja, goed, dat is natuurlijk het tweede deel. En daarna uh, ook antwoord op, op jouw uh, tweede deel van je eerste vraag. Hoe lang gaat dat duren? De kans is best aannemelijk dat er misschien vergeldingsacties geplaatst vinden of niet. Die kans die, die is heel moeilijk in te schatten. Tot slot, Simon, Amerikanen en hun economie hebben nu weer meer zelfvertrouwen? Nou, wat je natuurlijk wel zag is dat die Amerikanen heel erg blij waren dat nu uiteindelijk was ja, gedood. Dat luchtte wel een stukje op. Het kan best zijn dat het vertrouwen van de Amerikanen gewoon een stukje is toegenomen met het gevolg dat ze misschien iets meer gaan consumeren. Dat is misschien wel heel erg ver doorgereden, maar het is in ieder geval positief. En het kan wel. Dankjewel, Simon Wiersma van ING. Ja, WNL is ook op Twitter te volgen. Apesaartje, avelspits, WNL. Deze week herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Is herdenken aan vernieuwing toe? Straks meer over de Twee Minuten Stilte 2.0. Na het nieuwe rijden en het nieuwe werken is er nu ook het nieuwe winkelen. Echt waar. Tenminste, dat zegt het blad Libelle ons. Ze hebben in ieder geval een hele krant aangeweid. En daaruit blijkt dat meer dan de helft ja zegt tegen de nieuwe manier van shoppen. En daarmee wordt bedoeld online shoppen. De Libelle Nieuwscafé heeft een hele middag gewijd aan het... Uh fenomeen het nieuwe winkelen. Wil de libellenvrouw online shoppen? Er bestaat natuurlijk niet echt een libellenvrouw, want libellen wordt gelezen door wel 2,3 ja. miljoen lezers. Franska Stuy, hoofdredacteur van Libellen. Mijn beeld is dat vrouwen toch graag met z'n tweeën of met meer gaan winkelen, met een kopje thee erbij, een eindeloos winkel, in, winkel uit willen. Uh, dat dat toch eigenlijk vooral de, de pret is met online shoppen. Kan dat niet? Wat zijn de voordelen van online shoppen? Nou, je kunt nog meer winkelen. Je kunt natuurlijk nog steeds wel die dagjes leuk met je vriendinnen ergens naartoe, maar je kunt ook thuis bijvoorbeeld op zondag of, of 's nacht. Dus als je denkt, nou, ga nog even kijken, lekker online. Kan je ook nog weer lekker gaan zitten shoppen. Vrouwen kiezen, ja, de kiezen gewoon heel graag. Maar ze zien ook graag zien heel graag alle mogelijkheden die er zijn. Hè? Vrouwen wegen alle mogelijkheden af. Die, en hoe meer mogelijkheden, hoe leuker het wordt. Dus op... Hoe meer keuze, ook hoe meer stress. Nou ja, stress. Maar, weet ik niet. Maar... Hoe meer keuze, hoe lastiger ook. Dus op een gegeven moment zullen we daar wel een oplossing voor moeten verzinnen met z'n allen waarschijnlijk. Je ziet ook al online ook al plekken komen waar winkels zijn. Maar dat vind ik dan een beetje meer mannen. hoor. Dan heb je gewoon de twee allerbeste recorders of, of, of, of phones of uh, zwijkerbroeken. En dan staat er de goedkoopste en de duurste. Wat zou een vrouwige oplossing tot de overdaad aan keuze kunnen zijn? Ik denk dat het, dat zo'nzelfde soort site, maar dan honderd erop. Want dan kan je. Je wilt toch gewoon heel graag heel veel skippen. Eerst. In hoeverre is het winkelen de afgelopen jaren eigenlijk veranderd? Het is natuurlijk continu aan verandering onderhevig. Ooit had je gewoon in een stad of in een dorp had je van alle soorten winkels had je er één. Op een gegeven moment kwamen er zoveel meubelwinkels dat ze met z'n allen naar Boulevard gingen beginnen bijvoorbeeld. Je ziet ook steeds meer dingen geconcentreerd. Ik zie ook alle drogisterijketens allemaal op één. Dezelfde plek bij elkaar in de buurt, modewinkels ook. Dus dingen zijn toch gaan veranderen. Alle autowinkels zitten vaak ook allemaal bij elkaar in de buurt. Terwijl je vroeger dacht, jij ja, gaat toch niet naast mijn concurrent zitten. Dat is veranderd en nu krijg je natuurlijk dat online winkelen heel veel meer gebeurt. Je ziet nu, ja, de laatste trend is pop-up shops. Wat is dat? Dat is, uh, dat is iets nieuws. Dat heb ik een paar jaar geleden, is dat in Parijs geloof ik begonnen, heb ik dat gezien. En uh, in Den Haag was een tijdje geleden een winkel. En nu is er in Amsterdam is er een pop-up store van VTWO. Dat is een winkel die ineens geopend wordt. Helemaal volgezet met leuke spullen. En als je er niet snel genoeg bij bent, is die weer weg. En dan kun je zomaar shoppen op een plek waar het anders niet is. En dan vind je ook spullen die je anders niet bij elkaar vindt. En dat is toch eigenlijk ook een, nieuw, een, een nieuwe marketing truc. Uh, eigenlijk om een soort van kunstmatige schaarste te creëren. Ergens tijdelijk. Zodat het nog hipper wordt. Ja, je kan het een marketing truc, truc noemen, maar je kan het gewoon ook leuk vinden. En uh, je, ja, je hoeft niet. Wat doet u zelf het liefste? Gaat u liefst naar de winkel, naar de pop-up store of naar online winkelen? Ik wil niet kiezen. Ik ben een vrouw. Ik wil het allemaal. Ook vrouwen willen het allemaal. Horen een verslag van de wnl verslaggever Martine Verhoef. En straks bij WNL, de pizza courier. Gevaarlijk werk met al dat contant geld op de scooter. Dat zo meteen op Radio 1. Eerst woensdag is het weer 4 mei. Reden om stil te staan bij de toekomst van herdenken. Want hoe herdenken we de Tweede Wereldoorlog over 20 of 30 jaar? Als de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt er niet meer is. Ik vraag het aan Rob van Ginkel. Hij is historicus en auteur van het recent verschenen boek Rondom Stilte. Over de herdenkingscultuur in Nederland. Goedenavond meneer Van Ginkel. Goedenavond meneer De Vries. Waarom is dodenherdenking zo belangrijk voor onze samenleving? Nou, het is een van de weinige echt nationale rituelen die we in Nederland uh, kennen. En er is een brede consensus dat de oorlog herdacht uh, moet worden. Mm -hmm. uh, de afgelopen 10, 20 jaar uh, is het percentage Nederlanders dat vindt dat die oorlog herdacht moet worden steeds uh, 80% of hoger geweest. Ja. En uh, voor dit jaar ligt het uh, percentage zelf op... Uh, 86 procent, dus dat is uh, de, ja, een van de weinige rituelen uh, waarvan bijna alle Nederlanders vinden uh, dat die er zou moeten zijn. Dat lijkt me uh, positief, hè? een soort nationale eensgezindheid dat herdenken belangrijk is. Ja, het geeft een ge gevoel van uh, verbondenheid en het geeft aanleiding tot bezinnen. We hebben die twee minuten stilte waarvan je weet dat iedereen die op hetzelfde moment uh, in acht neemt. Maar juist uh, omdat het zo belangrijk is, is er ook wel heel veel strijd over gevoerd. Wie, wie mogen herdenken? Ja, we hebben het over emoties hè, en de rivaliteit tussen verschillende slachtofferorganisaties. Die zijn er over twintig jaar niet. Dan zou je zeggen, dan wordt herdenken uh, misschien wat zakelijker, maar ook wat makkelijker? Um, er zou iets meer distantie kunnen komen. Of ik niet weet of die slachtofferorganisaties er dan niet meer uh, zullen zijn. Want je hebt de nabestaanden. bij de, ja. de generatie. Mm -hmm. Maar gekrakeel zal er altijd wel uh, blijven. Bijvoorbeeld over hoe monumenten uh, vormgegeven moeten worden. En ook over wie er uh, uh, mogen herdenken. Denk bijvoorbeeld aan de deelname van Duitsers die uh, uh, voortdurend weer terugkeert in uh, de discussie. Ja, wat, wat vindt u daarvan? Een Duitse ambassadeur uh, op de nou ja, Dam? Een, een nationale uh, herdenking waarbij de geallieerden, de voormalige geallieerden, ook niet uh, uitgenodigd uh, worden. Mm -hmm. Dus in die zin is de vraag een beetje buiten de orde. Uh, maar uh, in allerlei gemeenten worden Duitsers al betrokken bij de herdenkingen. En in toenemende mate ook als sprekers bijvoorbeeld of als kransleggers. Eventueel gezamenlijk met uh, nabestaanden uh, van ja. slachtoffers. Enkele weken geleden nog bij de uh, herdenking bij het Dachau Monument. Uh, meneer ja. Van Ginkel, moeten slachtofferorganisaties nu op dit moment de handen ineens slaan om, om die toekomst van het herdenken te verzekeren? Nou ja, ze hebben de handen uh, al ineengeslagen in, uh, ineen in uh, nog niet zo'n heel lang uh, verleden. Uh, er bestaat een centraal orgaan, COVVS, uh, waarin geprobeerd is om de belangen gezamenlijk uh, te behartigen. Mm -hmm. Maar wat je daarnaast eigenlijk ziet is dat uh, ieder voor zich als herinneringsgemeenschap een eigen herdenking uh, wil hebben. En ik zie die trend uh, ook wel doorgaan in de toekomst. Nou, blijft u even hangen, want wij spraken vandaag niet geheel toevallig oud-burgemeester Cohen van Amsterdam, ook PvdA-leider in, in de tussentijd, over het nieuwe herdenken. Ik kan me goed voorstellen dat het niet mogelijk zal zijn om al die monumenten om die, om, die, om die te handhaven. En nu is het ook al zo, en dat heb ik ook al vaak gezien, dat er allerlei verschillende comité's zijn die dingen ook samen gaan doen. Ik zie ook dat er uh, vaak ook uh, dan, dan weer de kinderen en de kinderen van de kinderen... dat die uh, in de plaats treden van diegenen die het hebben meegemaakt. En als we dat op die manier gaan, gaan doen en gaan organiseren... dan denk ik dat je uh, op die manier goed de toekomst tegemoet gaat. Als je ziet wat de enorme impact is die, uh, die zo'n oorlog heeft op uh, en, en zoveel jaar later nog. En als je je dan realiseert in hoeveel, hoeveel plaatsen er in de hele wereld op dit ogenblik oorlog plaatsvindt of ergens een bom valt. En als je dan bedenkt dat dat dus iedere bom die valt, dat dat dus jaren later nog een enorm effect heeft, dan vind ik het op zichzelf heel goed om ook dat soort herdenkingen te verbreden. Ja, aan de telefoon nog altijd historicus Rob van Ginkel. Meneer van Ginkel, u hoorde Cohen, hij is natuurlijk herdenkingsdeskundige bij uitstek... Hè, als burgemeester van Amsterdam. Ja. Um, u hoorde hem over samenwerking. Wat vindt u van, daarvan? Uh, nou, ik zie een, een geheel andere ontwikkeling in het verschiet liggen dan uh, burgemeester Cohen. Oh. Uh, die de gezamenlijkheid uh, wellicht benadrukt. Ik uh -huh. zie veel meer een trend waarbij die herinneringsgemeenschappen voor zich... zoals ik zo even al aangaf... Uh -huh. ...die herdenkingen zullen houden en ook uh, monumenten op zullen richten. En dat is ook de trend die we de afgelopen twintig jaar zien. Nog meer monumenten? We hebben Nog al zoveel zo oorlogsmonumenten. Uh, we zien uh, in de jaren zeventig was er een dieptepunt wat dat betreft. Er waren uh -huh. in dat hele decennium honderd, iets meer dan honderd monumenten opgericht. En uh, in, de, in de jaren negentig en in het eerste decennium van de nieuwe eeuw waren dat er bijna zeshonderd. Dus dat uh, is een verveelvoudiging ten opzichte van uh, de jaren 70. En als je nu de ontwikkelingen bekijkt, uh, de afgelopen twee jaar, dan, dan wordt die trend helemaal voortgezet. Uh, ja, en uh, heel veel oorlogsmonumenten een, positief, uh, even een positieve noot moet ik toch maken. Een heleboel oorlogsmonumenten zijn door scholen geadopteerd hè, in Nederland. Dat klopt. Uh, de initiatieven komen van onderop. Dat is ook nog een belangrijk element om uh, aan te geven. Uh, dus Kleinere gemeenschappen en zaakwaarnemers die voor die herinneringsgemeenschappen staan, die nemen het initiatief. Uh, en scholen die adopteren uh, die monumenten. Dat is ook iets wat uh, een, een sterke continuïteit heeft gekregen. Uh, en ik, ik zie niet in dat uh, die monumenten bijvoorbeeld uh, opgeruimd zouden worden op een uh, bepaald moment. Zolang er mensen zijn die ervoor zorgen en zolang... Bij die monumenten herdenkingen worden gehouden. Dus een monument heeft een herdenking nodig... zo goed als een herdenking een monument nodig heeft. Dus die ik... twee die versterken elkaar wederzijds. Rob van Ginkel, historicus en auteur, ik dank u voor uw reactie. En we vroegen Job Cohen ook naar de dood van Osama bin Laden... of je deze gedenkwaardige dag kan vieren. Hij is natuurlijk toch degene de die de afgelopen jaren... Eh, als, als verantwoordelijk was voor eh, grote terroristische daden... En het belang hiervan is, is dat uh, uh, nog eens een keer heel erg duidelijk wordt... dat dat dus niet getolereerd wordt. En dat je daar dus achteraan blijft gaan. En ik begrijp het in New York en ik begrijp het in Washington... want, de, want de, de, natuurlijk de ongelooflijke indruk die uh, 11 september daar heeft gemaakt... en de druk die dat heeft gegeven... Uh, al die nabestaanden die er zijn, van de, van de slachtoffers, van de brandweerlieden... Uh, van de politie, al die mensen die daar... Omgekomen zijn, het enorme gat dat daar geslagen is. Ja, dat daar de, de verantwoordelijke daarvoor, dat die nu gepakt is, dat begrijp ik heel goed. Altijd bezorgers, waaronder pizzacouriers natuurlijk... moeten geen contant geld meer op zak hebben. Daarvoor pleit Koninklijke Horeca Nederland. In de eerste tien maanden van vorig jaar... werden al 110 bezorgers overgevallen. En dat kan anders en moet ook anders, zegt Joris Prinsen... van Belangenbehartige Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond, uh, Joris. Goedenavond. Uh, hoe moet het dan beter? Uh, nou, meer pinapparaten uh, met de mee... om uh, te zorgen dat het aantal overvallen op deze mensen uh, verminderd wordt... Dus nooit meer contant geld, gewoon lekker pinnen aan de deur? Het liefst zoveel mogelijk pinnen, absoluut. Ja. Ja. Uh, maar dat is een hele investering hè, voor een heleboel van die uh, bedrijfjes. Nou, dat is een uh, misverstand toch? Wat we wel gezien hebben, dat veel ondernemers nog steeds denken... dat uh, mobiel pinnen gedoe is en duur is. Uh -huh. uh, horeca ondernemers die lid zijn van Koninklijk Horeca Nederland... die kunnen voor rond de 600 euro als een apparaat aanschaffen. En dat is vele malen goedkoper dan dat jou het één keer overkomt... dat uh, er een overval wordt gepleegd. Dus je beschuldigt al die bezorgd nu van domheid dat ze die doen? Nee, helemaal niet. We hebben gezien dat het vaak uh, toch uh, weinig kennis is van uh, dit soort zaken. En uh, die mensen zijn vooral bezig met ondernemen. En wij als belangenbehartiger uh, zorgen dat we de informatie uh, nu bij hun kant en klaar aanleveren om uh, het pinnen te promoten. Ja, mobiel pinnen. Je hebt ook nog iDeal, hè? Uh, daarvoor moet ik ook betalen. 1 euro per transactie. Is dat een uh, optie? Uh, nou, dat vinden veel ondernemers uh, eigenlijk geen optie. Uh, we zien wel dat er heel veel intermediairs zijn, zoals thuisbezorgd.nl of mm -hmm. uh, Just Eat. Uh, maar dat zijn intermediairs en daar wordt die euro aan afgedragen. En die gebruiken dat als uh, ja, proceskosten. Maar dat is uh, zeker niet uh, een, een transactiekosten die je naar een ondernemer toe gaat. Nee, ik vind de werkgevers in de horeca hè, die maaltijdbezorgers, pizzakouriers en de bekendste op pad sturen. Uh, vinden die veiligheid van hun eigen personeel wel belangrijk genoeg? Um, ik denk dat wij zeker de veiligheid uh, voorop stellen. Maar we zien ook dat ja, het contant geld dat ook gasten dat nog vaak gewend waren. Mm -hmm. um, en dat moet anders. En daarom uh, wordt er ook flink campagne gevoerd, bijvoorbeeld voor het nieuwe pinnen. En ook na de zomer zullen wij weer een campagne voeren... dat uh, ook kleine bedragen heel eenvoudig gepind kunnen worden... en dat dat uh, helemaal niet duur hoeft te zijn. Wat zijn de bezorgers eigenlijk zelf? Hebben je die iets gevraagd? Um, nou, ik denk dat zij er allemaal bij gebaat zijn... als het, uh, als het mobiel pinnen mogelijk wordt voor hen. En uh, ja, nog iets over veiligheid gesproken. Je ziet die, de koeriers als gekken over straten en stoepen scheuren. Met gevaar voor eigen leven, maar ook gevaar voor anderen. Um, daar hebben jullie het niet over? Hè? Uh, nou ja, ik denk, wij gaan natuurlijk niet over elke aspect van de veiligheid. Maar ik ben het helemaal met u eens. Het, uh, het, uh, het rijgedrag moet natuurlijk altijd aangepast zijn aan de verkeerssituatie. En uh, ik denk dat het ook goed is dat uh, ze daar uh, dat personeel ervoor opgeleid wordt en dat uh, ook de ondernemers uh, hun uh, mensen daar nog eens extra op instrueren. Ja, aan de andere kant, we willen met z'n allen ook graag snel onze pizza thuis bezorgd hebben. En zo is het ook alweer, toch? Dat klopt, want het blijft makkelijk en lekker. Ja, laatste vraag. Hoe krijgt u uw achterman zover om op kort termijn te luisteren? Nou, in ieder geval door uh, zo makkelijk mogelijk uh, de kennis aan te bieden bij hun. Mm -hmm. En uh, daar ook nog eens een uh, korting tegenover te tellen... zodat ze overgehaald worden om uh, zo snel mogelijk die uh, ja, meer pinautomaten in de horeca te krijgen. Korting waarop? Korting op de mobiele pinapparaten. Dus, maar wat verdient Koninklijke Horeca Nederland ook nog wat aan? Of zit ik dan helemaal verkeerd? Nee, Koninklijke Horeca Nederland is een vereniging. Alles ja. in het belang van de ondernemer. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat wij in ieder geval uh, ja, met onze 20.000 ondernemers... goede afspraken kunnen maken om het voor de ondernemer wat goedkoper... en dus aantrekkelijker te kunnen maken. Lijkt me een nobel streven vanuit jullie organisatie. Dankjewel, Joris Prinsen van Koninklijke Horeca Nederland. Nee. Ja. Tot zover avond. Spits, straks bij de Kunststof. Daarin actrice Lieneke Rijksman. Zij is zien in de film alle tijd in haar solo voorstelling Wat is nu. Morgenochtend op tv ochtendspits op Nederland 1. Morgenavond BNL gewoon terug op radio 1 met avondspits. Zit ik er zelf weer. Fijne avond. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.